grot, enkele mijlen van de oostelijke rand van de Demsterwold, woonde in die tijd de grootste koning der boselven. Voor de enorme stenen deuren van de grot stroomde een rivier uit de hoge gedeelte van het woud die liep naar de moerassen aan de voet van de hoge beboste landen. Deze grote grot waarop aan beerskanten talloze kleinere uitkwamen, slingerde zich heel ver onder de grond en had vele gangen en grote zalen. Maar hij was lichter en gezonder dan welke aardmannenwoning ook. En hij was ook niet zo diep en gevaarlijk. De onderdanen van de koning woonden en jaagden eigenlijk in de open bossen. En hadden huizen of hutten op de grond en in de takken. De god diende als paleis van de koning en burcht voor zijn schatten en als vesting voor zijn volk tegen hun vijanden. Het was ook de kerker voor de gevangenen. Daarheen werd Thorin Eikenschild door de boselven gebracht... ...nadat zij hem in hun betoverde lichtkring in het woud hadden gegrepen en vastgebonden. Afgezien van het feit dat de elfenkoning het niet erg op dwergen had begrepen... ...had hij één zwak. En dat was voor schatten. Vooral voor zilver en witte juwelen. En hoewel hij er warmtjes bij zat, verlangde hij altijd naar meer. Dat wist iedere dwerg... En Torin was dan ook vastbesloten zich tijdens de ondervraging door de koning geen goud, zilver of juweden te laten Drie Driemaal heb ik u gevraagd wat u hier zoekt in deze landen. En driemaal heeft u niets beters weten te zeggen dan dat u honger heeft. En daarmee vertel ik u de waarheid. Waarom hebben u en uw lieden enkele keren getracht mijn volk tijdens hun banket aan te vallen? We hebben hen niet aangevallen. We kwamen om te bedelen, omdat we honger hadden. En waar zijn uw vrienden nu? Wat voeren ze uit? Ik weet het niet. Maar ik vrees dat ze in het bos omkomen van de honger. Wat deden jullie in het bos? Nu is het een misdaad om verdwaald te raken in het bos. En om hongerig en dorstig te zijn. Het is een misdaad om zonder verlof door mijn rijk te zwerven. En het is mijn recht om te weten wat u hierheen voert. Nog één Waarom zijn jullie het bos ingegaan? Zoals u wilt. Voer hem weg en bewaak hem goed... totdat hij de lust voelt de waarheid te vertellen. Ik heb de tijd. Al duurt het honderd jaar. Daar, in de kerken van de koning... zuchtte de arme Troon. En nadat hij over zijn dankbaarheid... voor het brood, vlees en water... dat hem gebracht werd, heen was begon hij zich af te vragen hoe hij zich ooit uit deze benarde positie zou kunnen bevrijden. En wat er inmiddels van zijn onfortuinlijke vrienden was geworden. Zo verstreken een tweetal weken. En in zijn wanhoop begon hij er zelfs al over te denken... om de koning alles van zijn schat en zijn onderneming te vertellen... toen hij tot zijn verbazing door het sleutelgat een bekende stem zijn naam hoorde roepen. Toen, pst, kom dat dichterbij. Alle oh, mensen, de warings? Wat doe jij hier? We zijn hier allemaal. De boselfen hebben ons in het bos gevangen genomen. We konden niets tegen ze beginnen. We waren doodmoe omdat we net slag hadden geleverd tegen de spinnen. Spinnen? Afschuwelijke reuzespinnen. Het wou de wemel ervan. En we waren er bijna allemaal aangegaan. Maar dat vertel ik je nog eens. Waar zijn de anderen? Hebben ze iets losgelaten over het doel van onze reis? Maar de koning heeft het geprobeerd. Net als bij mij. We zijn er niets losgelaten. Goed zo. Als je ze ziet... ...druk ze dan vooral op het hart niets aan de koning te vertellen voordat ik daartoe verlof geef. Waar zitten ze? Allemaal in aparte cellen. En jij? Hoe komt het dat jij hier komen kan? Ik ben onzichtbaar. Huh? In de grot van Gollum. je weet wel van de raadsels, heb ik een tovering gevonden. Als ik die opdoe, ben ik onzichtbaar. En dat vertel je me nu pas? Ga door. Waarom ben je dan niet vandoor gegaan? Ik wilde de anderen niet in de steek laten. En bovendien weet ik toch niet hoe ik uit het ellendige bos moet komen. Ik ben dus met ze mee naar binnen geglipt toen ze door de boselfen gepakt waren. Ik zwijf hier al een paar weken rond in het paleis door in. En ik moet eten uit de provisiekamer of van de tafel stelen als er niemand in de buurt is. Ik ben net een inbreker die niet weg kan. En die ellendig dag in dag uit in hetzelfde huis moet inbreken. Ik kwam maar dat ik een boodschap naar Gandalf kon sturen... Je zal zelf iets moeten verzinnen, meneer Balings. Jij bent de enige die ons hieruit kan verlossen. Heb je overal goed rondgekeken of er niet een ontsnappingsmogelijkheid voor ons is? En vergeet niet... Bilbo vond het niet prettig... dat Thorin en de andere dwergen die hij van tijd tot tijd van zijn bevindingen op de hoogte bracht... zulke hoge verwachtingen van hem koestelden. Een ring die onzichtbaar maakt is mooi... maar met je veertienen heb je er weinig aan. Maar toch... Op een dag, toen hij in de grot aan het rondsnuffelen was en wat aan het dwalen, ontdekte hij iets heel interessants. De grote poort waardoor ze naar binnen gebracht waren, was niet de enige toegang tot de grotten. Er liep een rivier onder een deel van de laagste regionen. En op een punt waar deze onder de kelders van de koning doorstroomde, was de rots weggebroken en bedekt met grote eiken valluiken... Uit de gesprekken van de dienaren van de koning kwam hij te weten wat de functie van deze valluiken was. Hoe bijvoorbeeld wijn en andere goederen in vaten van Meerstad uit langs de Woudrivier werden aangevoerd. Als de vaten leeg waren gooiden de elven ze door de valluiken op het water en zo dreven ze naar de baai. Op en neer dansend tot ze door de stroom werden meegevoerd naar een plek ver stroomafwaarts... ...waar de oever naar voren stak vlak bij de oostelijke rand van het Demsterwold. Daar werden ze dan verzameld samengebonden en teruggevoerd naar Meerstad. Vlak bij het punt waar de Boudrivier in het Lange Meer stroomde. Vanuit die wetenschap vormde zich langzaam het vertwijfelde begin van een plan. En toen Bilbo op een avond de keldermeester van de koning en het hoofd van de wacht met elkaar hoorde lachen en praten, begreep hij dat nu het moment gekomen is. Kom, drink nog wat. Nieuwe wijn, net aangekomen. Moet geproefd worden. En we kunnen de koning niet van alles voorzetten. Je proost. Eerst maar een normale slok. Ik zal straks nog genoeg werk krijgen om al die lege water uit de kelders te ruimen. Het smaakt goed. Uitstekend. Uh, uh, er is vanavond een banket. Je kan geen slechte spullen naar boven sturen. Dorwinien. Uh. Eerste klas. Jij bent je grap. Eerste klas wijn uit de grote tuinen van Dorwinien. Dorwinien. Oeh, oeh, oeh. Ja, zegt het wel. Zegt het wel. Oeh, oeh, oeh. Het duurde niet lang. Of Bilbo had de snorkende wachtmeester zijn sleutelbos ontfutseld... en draaide ermee door de gangen naar de cellen van zijn vrienden. Vooruit, opschieten. Maar Bilbo, wacht nou eens even. Wat gaat er gebeuren? Geen tijd meer, baling. Atom en allemaal bij elkaar blijven. Dit is onze enige kans om te ontsnappen. Kom, alleen door nog. Kom. Zijn er geen bewakers in de buurt? De meesten zijn boven. En in de bossen aan het feest groot Stop. Hier zit Toorn. Toorn. Toorn, vrouw, naar buiten. Oh, Machtige Bilbo. Gandalf heeft de waarheid gesproken... Jij bent werkelijk een prachtinbreker. Ik weet zeker, Flora wij voor altijd jouw dienaren zullen zijn. Waar naartoe, achter me aan, naar de kelder. De kelder? En dan? Daar staan allemaal lege vaten. En die worden straks door de elf naar buiten gegooid in de rivier. De stroom zal ze buiten het paleis voeren. En dat is onze kans. Moeten wij in die vaten kruipen? Is dat jouw bedoeling? Je bent gek. We zullen bond en blauw worden gestoten en in stukken worden geslagen. We zullen verdrinken. Ik doe niet mee. Ik dacht dat jij een verstandig plan zou hebben, meneer Balings. <tie> Dit is een waanzinnig idee. Is het nou, goed, dan. Ik doe goed niet mee. dan. Goed dan. Komen jullie dan weer mee, ja. mee naar jullie aardige cellen. Hm? Dan zal ik jullie weer opsluiten. En bedenk dan maar wat anders. Maar die sleutels krijgen jullie nooit meer te pakken. Oh, nee, niet terug. Nou, fruitbeeld. naar de kelder. Nou, schiet op dan. Het is hier vlakbij. Op je tenen. En stilte. Voorzichtig hier langs. Bilbo bracht de sleutels terug naar de snurkende keldermeester. Zo, die worden voorlopig nog niet wakker, dacht hij. En nu naar de vaten. Daar aangekomen, riep hij tegen de anderen. Zoek een goede uit voor jezelf, maar opschieten. We hebben weinig tijd. Zo gezegd, zo gedaan. Het is hier zo benauwd. De mijne stinkt naar rotte handen. dicht. Hij zit de keldermeester? Ik heb hem vanavond niet aan de tafels gezien. Hij hoort hier te zijn om te laten zien wat we doen moeten. Ik heb geen zin om hier mijn tijd te verspillen terwijl ze boven aan het feest zijn. Ah, kijk, kijk, kijk, daar zit de schurk met zijn hoofd op een kroes. <laughs> hij heeft hier een feestje gehouden met een kapitein. Hé, hey, moet je eens wakken? Jullie zijn allemaal laat. Ik zit hier beneden maar te wachten terwijl jullie drinken en feest vieren. <laughs> we weer wonder dat ik van verveling in slaap ben gevallen. En dan vooruit! Je vaten moeten naar buiten. Gooi de luiken vast open. moeten al die vaten. Weet je, zeker dat ze leeg zijn? Ze zijn behoorlijk zwaar. Oh, ziet er de armen van luien nou, niet snunnen? weten niet wat zwaar is? Ze moeten allemaal naar buiten. En rond dat vat, dan zon dat hier. Steeds opnieuw, precies ja. in zwart recht Heb jij in de rivier. Wat is dat? Alle volk Voor de rust. Maar doe dat zwaar? Voel het voor jou niet voor jou? Nou ja, omlaag dan maar. Nee, ik word als elk hiervan niet moe. Als ik spaar met energie. En het was een helft en doen. dus droeg. Omlaag, jij, 1, 3. Ja, het rollen, zo'n reuze lol, wij zijn dit werk gewoon. Rollen, rollen, dat is onze rol, zo is rol rolpatroon. Weer een half vol pad, hoe dat nou kan, vol tegenstrijdigheid. Ik zeg er nog een rol, van. omlaag oh, jij, ben je kwijt. Altijd maar rollen Ja, ja, huh? ja een goede vraag. Kijk het is voor haar te maken. Zo doen we het En zo zijn wij altijd aan de rol. Wij helpen heel de vreemd. Ieder krijgt zijn deel en speelt zijn rol. Voor jij naar beneden. Het voortsnellende water van de Woudrivier... sleurde de hele verzameling vaten en donnen... en Bilbo, die zich nog net aan een of had weten vast te klampen... met grote snelheid weg van het Koninklijk Paleis... naar de Noordelijke Oever... waarin het een brede baai had uitgeschuurd. Op de ondiepe plekken... liepen de meeste vaten aan de grond. Daar stonden elfen op de uitkijk... die ze met stokken bij elkaar haalden... en daar tot de volgende morgen lieten liggen. Drijfnat en koud... wade Bilbo aan land en slaagde erin in een naburig dorp een brood, een pastij en een leren wijnzak te bemachtigen. Hiermee vluchtte hij het bos in, waar hij op wat droge bladeren in slaap sukkelde. En de volgende morgen ontwaakte, toen de elfen de vaten al tot een groot vlot bijeengebonden hadden. Onopgemerkt begaf Bilbo zich aan boord, en even later voeren ze weg. Eerst langzaam... Maar toen al sneller en sneller naarmate ze in de hoofdstroom terecht kwamen en stroomafwaarts naar het meer voer. Ze waren aan de kerkers van de koning ontsnapt en ze waren het bos door, maar levend of dood, dat stond nog te bezien. werd lichter en warmer toen ze verder bleven na een tijdje beschreef de rivier een bocht om een hoge landrug en toen zag Bilbo iets spectaculairs rondom hem lag het land plotseling wijd open en in de verte zijn donkere top in een geravelde wolk doemde de berg op heel alleen verrees hij en keek over moerassen heen en uit over het woud de eenzame berg Bilbo was van heel ver gekomen en had vele avonturen meegemaakt om hem te zien. Maar nu vond hij de aanblik helemaal niet prettig. De zon was er onder toen de woudrivier met een wijde boog naar het oosten in het lange meer uitstroomde. Bilbo had nooit gedacht dat een ander water dan de zee zo groot kon zijn. Niet ver van de monding van de woudrivier lag de eigenaardige stad waarover hij de elfen in de kelders van de koning had horen spreken... De mensen die daar nog durfden te wonen in de schaduwen van de verre Drakenberg... ...leefden nog steeds van de handel. Maar eens, in de grote dagen van de leer... ...was de stad veel groter en machtiger geweest. Maar de inwoners herinnerden zich nog maar weinig van het alles... ...hoewel enkele nog de oude liederen kenden over de dwergenkoningen van de berg... ...Thor en Train van het geslacht Durin... ...en van de komst van de draak en de ondergang van de meesters van Dal... Sommigen verhaalden ook dat Tror en Traijn op een dag zouden terugkeren... ...en dat het hele land weer zou weer schallen van gezang en gelach. Maar voor hun dagelijkse bezigheden... ...betekende deze aangename legende niet veel. Zodra het vlot van Vaten in het zicht van de stad kwam... ...voeren er boten uit... ...en werd het vlot uit de stroom van de Woudrivier getrokken... ...de kleine baai van Meerstad in. Daar liet men de vaten achter terwijl de elfen van het vlot en de schuitenvoerders in Meerstad werden onthaald. Ze zouden versteld hebben gestaan als ze hadden kunnen zien... wat er daar bij de oever gebeurde, nadat ze waren weggegaan... en de schaduw van de nacht gevallen had. Oh, dat is schrikkelijk. Dat is Ik heb het zo goud. Hoe durf je ons zoiets aan te doen, meneer Bouwers? Hoe durf je? Nou, dan durf ik. Zit je nog in de gevangenis dan ben je vrij? Ja. fruit help liever een hand. Ja. En jullie, Fili en Kili, draai Dori eens aan de kant. Ja. Ja. Die is half dood, geloof ik. Kom, kom. Dori, kom. Dori, kom hier, geef een hand. Ja. Kom, kom. Nou, nou. Zo. Daar zijn we dan. En ik geef toe, we moeten ons gestermd en meneer Baalings bedanken. Maar echt dankbaar zullen we ons pas voelen, als we wat gegeten hebben. Ik verga van Ik ik stel voor dat enkele van ons naar Meerstad gaat. Er zit niks anders op. Kom, Torin, en jullie tweeën, Fili en Kili. De rest moet hier maar op bijkomen. Een ander voorstel was natuurlijk niet mogelijk. En dus lieten Torin en Fili en Kili en de Hobbit de anderen achter. En gingen langs de oever naar de grote brug. Aan het begin stonden wachtposten. Hé hey daar. Waar moet dat naartoe? Wie zijn jullie? Torin. Zoon van Train, zoon van Troor, koning onder de berg. Ik ben teruggekomen. Ik wens het hoofd van uw stad te spreken. En wie zijn dit? De zonen van mijn vaders dochter, Fili en Kili, van het geslacht Durin. En meneer Balings, die samen met ons uit het westen is meegereisd. Breng ons naar uw meester. De meester van de stad zit aan een feestmaaltijd. Een reden te meer ons bij hem te brengen. Haast u en maak verder geen woorden vuil... Anders zou uw meester u wel eens de les kunnen lezen. Goed, volg mij dan. Hier is het feestgebouw. Deze deur. Een ogenblik. Ik zal de meester vragen of het gelegen komt. Niet nodig. Wij gaan naar binnen. Ik ben Tolin. Wat? Wat? Ik? Ik ben Thorin, zoon van Traing, zoon van Troor, koning onder de berg. Ik keer terug. Ja, dat, we, dat, dat zijn de gevangenen van onze koning die ontsnapt zijn. Is dat waar? Wie roept dat? Ik ben een van de flotters van de Elfen. Het zijn rondzwervende dwergenmeesters die geen behoorlijke verklaring konden geven... ...voor hun verblijvende bossen waar ze onze mensen beslopen en molesteerden. Wij zijn zonder reden gevangen genomen door de elfenkoning toen we naar ons land terugreisden... Maar slot nog rendel kunnen de thuiskeer verhinderen die van ouds is voorzegd, en ook behoort deze stad niet tot het rijk van de boselven, ik richt mij tot de meester van de stad van de mensen van het meer, en niet tot de vlotters van de koning. Onder de bergen, de vorst van het rijk van steen en zilveren fonteinen, aanvaardt opnieuw zijn leen. Zijn kroon zal hij weer dragen, zijn harp wordt weer besnaard. Zijn zalen zullen galmen van liederen lang. Verjaard. Op bergen wuiven bossen en gras onder de zon. Zijn rijkdom voedt fonteinen, rivier wordt gouden bron. Het water zal blij stromen, warm fonkelen het meer. Verdriet en droefheid bij koningswederkeer. wederkeer de meester zag dat er niets anders op zat dan aan de algemene aandrang toe te geven en te doen alsof hij geloofde dat Torin was wat hij zei spoedig daarna werden ook de andere dwergen de stad ingebracht terwijl er zich ongewoon geestdriftige taferelen afspeelden ze werden alle verbonden en gevoeld en kregen een groot huis toegewezen... waarvoor grote menigte de hele dag liederen zongen... of juichten zodra een van de dwergen zijn neus buiten de deur stak. Binnen een week waren ze eigenlijk weer helemaal beter. Met kleren van mooie stof in hun eigen kleuren uitgedost... met gekamde en geknipte baarden en trotse stappen. De enige die niet zo gelukkig was, was Bilbo. Niet alleen was hij snip zodat hij dagen achterin nieste en hoeste... maar bovendien was hij de beangstigende aanblik van de berg... en de gedachte aan de draak niet vergeten. Toen er twee weken om waren... kondigde Torin hun vertrek aan. Het enthousiasme in de stad duurde nog voort... en daarom leek hem dat het geschiktste moment om hulp te krijgen. En zo verlieten op een goede dag drie grote boten Meerstad... beladen met roeiers... ...dwergen, meneer Balings en veel proviant. Paarden en ponies waren langs omwegen over land gezonden... ...om hen bij de afgesproken landingsplaats op te wachten. De meester en zijn raadgevers namen afscheid van hen... ...op het grote bordes van het raadhuis. Mensen zongen op de kade en uit de ramen. De witte riemen werden in het water gestoken... ...en heen gingen zij, naar het noorden, het meer op... ...en aanvaarden de laatste etappen van hun lange reis... De enige die diep ongelukkig was, was Bilbo.